12 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Turkse premier Erdogan noemt Franse genocidewet discriminerend. Smallenberg 4 is ook vastgesteld op Britse schapenboerderijen. En aanbestedingsprocedure voor dienstwapenpolitie moet over. In het oosten nog wat zon, maar verder bewolkt en vanavond in het zuidwesten wat regen. Het wordt 5 graden in het oosten en 7 aan de westkust. Morgen bewolkt en wat regen, ook dan een graad of 6. En donderdag bewolkt en regenachtig, maar daarna meer zon en vaker droog. Verontwaardiging in Turkije, nu de Fransen het strafbaar maken... om de Turkse genocide op de Armeniërs van 1915 te ontkennen. Terwijl de Turkse regering het absoluut niet eens is met die term genocide. Premier Erdogan noemt de Franse genocidewet discriminerend en racistisch. En hij vindt het een aanslag op de vrijheid van meningsuiting. En hij zegt dat Turkije stap voor stap maatregelen tegen Frankrijk zal nemen. Correspondent Bram Vermeulen van peilde vanmorgen de reacties van de Turken in Istanbul. Ik is het niet, maar ik weet het niet. Ik weet het niet, ik weet het niet, ik weet het niet. Aan de Bosporus wordt de krant gelezen, de krant eh, Takfim wordt hier gelezen... met een grote foto van Nicolas Sarkozy erop... en het nieuws dat de wet is aangenomen door de Franse Senaat. Deze man die de krant leest zegt, ja, wij weten het ook niet, dit gebeurt buiten onze wel om... En buiten ons medeweten om, ze vragen ons niks. Het karar Bizim söylememiz yanlış olur yani. Bu işi uzmanları Het is de geschiedenis. Het gaat over de geschiedenis. Daar moeten experts, deskundigen over beslissen. Wij gewone mensen weten daar niks van. Ja, het onderwerp is wel overal de voorpagina. Sen de de Sarkozy. Denk jij er maar over na. Sarkozy Wat de gevolgen zullen zijn. Dreigend met aan de ene kant de foto van Sarkozy... en aan de andere kant premier Erdogan... die al gewaarschuwd heeft dat de gevolgen van deze wet permanent zullen zijn. Hier een van de grootste kranten van Turkije, Hurriyet. Heel groot in chocoladeletters op de voorpagina. De democratie is om zeep geholpen. En daarbij foto van de senatoren die over elkaar heen buitelen... in de Franse Senaat op die wet goed te keuren... Ik heb een de Ik heb de Ook de geschiedenis de dat moeten bitirid, deskundigen over oordelen. Niet politici, niet gewone ja, mensen zoals wij. Vindt de krantenverkoper. Je kunt wel zeggen dat die nieuwe wetgeving in Frankrijk. De wet die nu verbiedt om de genocide van 1915 op de Armeniërs te verbieden. Dat die wet hier niet bepaald hartelijk is ontvangen. daar? hoeveel kost het? Atmos, atmes. Atmos, 1,60. je Na Nederland, Duitsland en België is het smalle bergvirus nu ook geconstateerd in het Verenigd Koninkrijk. Dat virus leidt tot verminkte of doodgeboren dieren, zoals lammetjes of kalfjes. Correspondent Arjen van der Horst, waar hebben die Britten dat virus aangetroffen? In het zuidoosten van Engeland, vier boerderijen waar het virus is aangetroffen. De Britse autoriteiten hadden dit ook wel verwacht. Uh, alle veeartsen in het zuidoosten van het land... waren de afgelopen maanden al op de hoogte gesteld... en gevraagd alert te zijn. Dit virus wordt namelijk verspreid door kleine mugjes. En die komen dan overwaaien uit uh, de Noordzee. Ja, na de uitbraak in Nederland hadden ze wel gedacht... dat het hier ook zou gebeuren. Ik sprak net nog met een woordvoerder van het ministerie van Landbouw... en zij verwachten niet dat het bij deze vier boerderijen blijft... en dat het nog op andere boerderijen uh, ook zal worden aangetroffen. Dat smallenbergvirus. ja, als het komt overwaaien... dan kun je zeggen, wat voor maatregelen kun je daar nou tegen nemen? Uh, niks eigenlijk, en er gebeurt ook niet al te veel. Uh, geen drastische maatregelen zoals... En, eh, vervoersverboden en dergelijke, blijkt beperkt tot wat ze hier enhanced surveillance noemen. Dus ze vragen veeartsen en boeren alert te zijn op de symptomen... dat te melden bij de autoriteiten die dan vervolgens eh, dit de, in detail in kaart kunnen brengen waar de ziekte is. Ze maken zich eh, niet al te veel zorgen. Smallenberg valt niet in de klasse gevaarlijke dierziektes. Er bestaat ook geen wettelijke meldingsplicht voor... Bovendien, de mugjes die deze ziekte verspreiden... Ja, die zijn nog niet uit hun eitjes gekropen. Het is winter, dus vooralsnog geen gevaar voor razendsmelle besmetting... ook in andere delen van het Verenigd Koninkrijk. Duidelijk. Arjen van der Horst. Nog eens vijf Arabische landen gaan hun waarnemers weghalen uit Syrië. De vijf golfstaten willen niet dat die waarnemers in Syrië zijn... terwijl het geweld van het regime tegen burgers onverminderd doorgaat. Afgelopen zondag trok saudi arabië zijn waarnemers al terug. Terwijl de hele Arabische Liga juist had besloten... om die missie in Syrië met een maand te verlengen. De Liga had president Assad opgeroepen om zijn macht over te dragen. Maar dat weigert hij. En in Syrië zijn sinds het begin van de protesten al 5000 mensen omgekomen. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De aanbestedingsprocedure voor een nieuw dienstwapen voor de politie moet over. Dat heeft de Kortgedingenrechter rechter in Den Haag bepaald. De zaak was aangespannen door wapenfabrikanten Beretta en Walter. Minister Opstelte koos vorig jaar voor fabrikant Sik Sauer, Maar dat ging niet door, want er waren technische problemen met dat nieuwe wapen. Opstelte koos toen voor Heckler en Koch, de nummer twee uit de aanbestedingsprocedure... En Beretta en Walter vonden dat de procedure moest worden overgedaan. En die hebben dus nu van de rechter gelijk gekregen. Dan het aandeel KPN. Dat staat op de Amsterdamse beurs op een fors verlies. KPN maakte vanochtend bekend dat het vorig jaar minder winst heeft gemaakt. 1,5 miljard euro tegen 1,8 miljard in 2010. André Meijndema in gesprek met Elko Blok, de voorzitter van de Raad van Bestuur. Nou, het is een turbulent jaar geweest waar heel veel gebeurd is. Uh, uh, ook meer dan dat ik zelf verwacht had. Maar hoe lekker is het om zo te beginnen? Nou, je kan je een betere start uh, uh, bedenken. Maar ja, het is zoals het is. Uh, je zit op de hoogste plek. Uh, uh, en dan heb je gewoon uh, ja, om te gaan met de dingen die gebeuren. En de juiste besluiten te nemen. Kijkend naar het bedrijf zelf, de resultaten en dergelijke meer. Hoe zou je dat jij nou willen kwalificeren? De prestaties in het buitenland zijn echt heel erg goed. Daar ben ik uitermate tevreden over. In Nederland, ja, moet ik heel eerlijk zijn, uh, heeft het niet aan onze verwachtingen uh, uh, voldaan. Er zijn gelukkig wel een aantal lichtpuntjes. Maar ja, de voortgang die we maken in de consumentenmarkt mobiel is tegengevallen. Want vooral het vierde kwartaal he, was voor het mobiel met name dan desastreus. Om het even eens in mijn woorden te zeggen. Nou, het hele jaar is niet goed geweest voor uh, mobiel. En de trends zijn niet slechter geworden ten opzichte van wat we verwacht hadden. Maar ja, het is wel over het hele jaar gezien tegengevallen. Dan nou had u al in het voorjaar aangekondigd van het gaat niet lekker met de winst. U kondigde een reorganisatie aan. U kondigde aan dat we de klant beter in de gaten moeten houden. Want die doet allemaal dingen die wij niet voorzien hadden. Die heeft een ander gebelgedrag ontwikkeld. Uh, u bent erop ingespeeld met bijvoorbeeld nieuwe soorten abonnementen. Anders betalen, uh, meer betalen voor klanten voor hun dataverkeer. En dan ziet u in het vierde kwartaal het aantal mobiele bellers... gewoon razendsnel teruglopen. 300.000 bellers minder. Ja, maar dat is niet meer dan dat we uh, verwacht hadden. We zitten in die negatieve trend... en we zijn bezig om die trend om te buigen. Dat is lastiger gebleken dan dat we vorig jaar uh, mei gedacht hadden. En dat is ook de reden waarom we gezegd hebben... we gaan in 2012 extra investeringen doen... om juist in 2012... Uh, ...die trendbreuk uh, wel voor elkaar te krijgen. U zei al, in Duitsland en België gaat het eigenlijk fantastisch. Uh, grote marktendelen, groei. Waarom lukt het nou daar wel wat u hier niet lukt? Waar zit het dat verschil in? Nou, het begint ermee dat we in Duitsland en België een nummer drie speler zijn. En uh, ja, kunnen afsnoepen van uh, de nummer één en twee uh, uh, in die landen. Je kunt dat... u alleen maar verliezen en daar kunt u alleen maar winnen. Nou, en dat is inderdaad altijd makkelijker uh, uh, dan het... Ja, zijn van de nummer 1 uh, met uh, mooie grote marktaandelen. Eelko Blok, voorzitter van de Raad van Bestuur van KPN... in gesprek met André Mijnema. Bij aanslagen van de Nigeriaanse terreurgroep Boko Haram... zijn volgens Human Rights Watch de afgelopen 2,5 jaar... bijna duizend mensen omgekomen. De islamitische terreurbeweging begon in juli 2009... met het plegen van aanslagen gericht op christenen. En de laatste weken is dat geweld flink toegenomen. Wethouder Mets van Apeldoorn treedt af. Aanleiding is een rapport van de gemeenteraad... waarin staat dat de VVD er ambtenaren heeft geïntimideerd. En verder zou de raad onjuist zijn ingelicht... over onverkoopbare bouwgrond. Door de crisis worden er minder bedrijventerreinen aangelegd... en woningen gebouwd. En daardoor blijft Apeldoorn met de bouwgrond zitten. En leidt de gemeente tientallen miljoenen euro's verlies. Sport. De Open Australische tenniskampioenschappen eerst maar eens bij de dames uh, kijken. De Belgische Kim Kleisters heeft de halve finale bereikt. Want zij versloeg de Deense Caroline Wozniacki. Die door die nederlaag de eerste plaats op de wereldranglijst uh, is kwijtgeraakt. En ze werd verslagen met 6-3 en 7-6. Kleisters die was trouwens blij dat ze geen derde set moest spelen. Het was een, een hele, heel zware wedstrijd. Uh, gewoon door. Um... Ja, door de weersomstandigheden. Ik denk niet dat ik al ooit gespeeld heb in, in zo warme en, en zware omstandigheden. Hè. Dus um, was het inderdaad heel, uh, heel goed om, om die wedstrijd nog in die tweede set te kunnen afwerken. Want het was, uh, het was echt kantje boord in die tweede set. En, um, ja, ik was wel opgelucht dat ik die um, die ik nog heb kunnen winnen. Marcella Meske volgt voor onze toernooi in Melbourne. Marcella Kleinsers, ja, een beetje hè, poepoe, blij dat ik het gered heb. Uh, is ze favoriet voor de eindsegeren? Nou, euh, ze heeft geduchte concurrentie van Azarenka bijvoorbeeld... moet ze in de halve finale tegen. Die versloeg de nummer 8, de Poolse Radwanska. En in die andere helft, ja, daar zitten Sharapova, de nummer vier van de wereld... en de nummer 2, Kvitova nog. En dat zijn geduchte concurrenten, hoor. Maar je kan wel zeggen dat Kleisters de meeste ervaring heeft. Ze speelt in haar tiende Australian Open... en ze speelde in de negentiende kwartfinale van een Grand Slam. Dus wat dat betreft heeft ze een streepje voor. Ja, bij de mannen, halve finalist bekend. Federer heeft gewonnen van uh, uh, uh, Juan Martín Del Potro. Federer, topvorm? Ja, die set uh, die topvorm voort, die hij natuurlijk eind vorig jaar al liet, liet zien... bij het indoor toernooi, bij het uh, grote ATP World Tour Finals. En het was maar de vraag, ja, zou hij dat hier in Australië ook weer kunnen laten zien? Tot nu toe wel, zonder setverlies. En toch tegen Juan Martín Del Potro, geduchte tegenstander... op papier een zeer zwaar karwei. Ja, en hij wint gewoon heel eenvoudig met 6-4, 6-3 en 6-2. Dat betekent wel zijn duizendste wedstrijd die hij speelde nee. in zijn partij. En weet je hoeveel hij er gewonnen heeft? 814 nu. Ah. Dus ja, het blijft een fenomeen. Federer dus uh, als eerste door naar de halve finale. Ja, en de tweede wedstrijd is natuurlijk aan de gang. Nadal tegen Berdig. Hoe gaat dat? Nou, nou, nou, wat een partij is dat. Het is een uh, geweldige strijd. Thomas Berdig, die lange Tjech aanvallende speler... won de eerste set in een tiebreak. Tweede set nu zojuist... Ook in een tiebreak naar Nadal. Maar wat een strijd. 5-3 Nadal, 5-5. Berdy had in de tiebreak een setpoint. Had dus 2-0 tegen 0 voor kunnen komen. Staat nu 1-1 in sets. Dus dit gaat nog wel even door. Het is nog niet gedaan daar. Marcella, dankjewel. De kans is klein dat Judoka Grim Vuisters zijn opwachting kan maken bij de Olympische Spelen in Londen. Hij heeft half november tijdens een trainingskamp de voorste kruisband van zijn rechterknie afgescheurd. Brabander heeft de afgelopen tijd niet optimaal kunnen presteren bij wedstrijden. En daardoor heeft hij geen punten kunnen verdienen voor de Olympische kwalificatie. En Grim Vuisters acht zelf de kans op deelname in Londen op minder dan 10 procent. Het is 12 over 12, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Turkse premier Erdogan noemt de Franse genocidewet discriminerend. Hij heeft maatregelen tegen Frankrijk aangekondigd. Het smallebergvirus is ook vastgesteld op vier schapenboerderijen in het oosten van Groot-Brittannië. En de aanbestedingsprocedure voor het nieuwe dienstwapen van de politie moet over. U hoort het uitgebreide NOS-journaal zometeen de NCV met lunch.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 Goedemiddag allemaal. Over iets meer dan vier maanden begint het EK Voetbal. Volgens de Telegraaf is het in de Speelstad van Oranje nog een zootje. We vragen het aan Arno Vermeulen, die is van Studiosport. In het mediaforum André Zwartbol van het Nederlands Dagblad... en Tjeu Vazen van het Financieel Dagblad. Het gaat onder meer over het aangekondigde interview... met Prins Willem-Alexander en Maxima... naar aanleiding van hun tienjarig huwelijk. Tot vele verrassing is de interviewster... Linda de Mol. Ik was er zelf eigenlijk ook een beetje verbaasd hoor. Ik werd gebeld door Ellen Meijersen van RTL. Van god, zou jij het leuk vinden om Willem-Alexander en Maxima te interviewen? En ik denk dat ik eigenlijk de vraag niet eens hoef te stellen... want ik weet het antwoord al. Ik zie nou, dat klopt. Want het lijkt me ontzettend leuk om te doen. En in de Nationale Nieuwsquiz zometeen Sietke Greel uit Amsterdam. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. PVV'er Hero Brinkman heeft bij de Raad voor de Journalistiek... een klacht ingediend tegen het weekblad Elsevier. Hij is kwaad omdat Elsevier heeft gesuggereerd... dat Brinkman achter dreigementen zit aan het adres van trendwatcher René Boender. Die zou de Arondeus-lezing van de provincie Noord-Holland houden. Maar trok zich terug omdat hij zich bedreigd voelde door een tweet van Brinkman. Die twitterde... Deze klimaatgoeroe vraagt rond de 6500 euro voor een lezing van een half uurtje. Compleet over de top. Graaier. Met een uitroepteken. Brinkman vindt dat het Weekblad hem onterecht in verband brengt met een Twitter-knokploegje... en eh, doet aan leugens en stemmingmakerij. Hoofdredacteur Arendo Joustra van Elsevier suggereert Brinkman om... als hij denkt dat hij een zaak heeft, naar de rechter te stappen. Het Weekblad heeft geen relatie met de Raad voor de Journalistiek... en houdt zich maar aan één code, en dat is de Nederlandse wet, zegt Joustra. In de Volkshand van vandaag staat een artikel over de klachten die parlementaire pers heeft over de Eerste Kamer. De Senaat zou een gesloten bolwerk zijn en het wordt de pers bijna onmogelijk gemaakt om zijn werk daar te doen. Voorzitter Jos Heijmans van de parlementaire persvereniging heeft klachten bij Tweede Kamervoorzitter Gedi Verbeet neergelegd... omdat hij maar geen reactie krijgt van de Eerste Kamer. Het artikel in de Volkshand is geschreven door Ron Meerhof, zelf ook parlementair verslaggever. En nu aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Om wat voor klachten gaat het? Um... Ja, het loopt nogal uit één. Um, van de belangrijkste klachten is dat uh, de Eerste Kamer nu ook met een, uh, met een eigen pas werkt. Die moet je dan dagen van tevoren aanvragen. Wij vinden dat zwaar overbodig, omdat we al met twee passen rondlopen. We zijn hier als parlementair journalisten allemaal uh, uitvoerig gescreend. En, uh, en dan komt die Eerste Kamer ook nog een keer met een pas eroverheen. Nou ja, dat is allemaal niet ideaal. Je kan er niet even snel naar binnen lopen in ieder geval. Nee, dat lukt niet. Nee. En bij grote drukte zijn dan die deuren weer dicht. Die deuren die doen het dan vaak niet. Het is allemaal nogal oud en vermond bij de Eerste Kamer. Het is de Eerste Kamer, hè, Ron? Zo is het, ja. Ja, ik snap het. Maar ja, enigszins werkbaar zou het toch moeten zijn. Je wordt dan naar een andere ingang gedirigeerd. En daar schiet iedereen dan in de stress van... Ja, dat gaat zomaar niet. Dat is eigenlijk de grondhouding bij de Eerste Kamer. Ho, ho, dat gaat allemaal zomaar niet. Het lijkt wel alsof ze we een beetje schrikken van alle aandacht. Ja. Uh, zo gaat het dus wel. Wij willen daarbij zijn. Wij moeten daarbij zijn. En, en wij moeten gewoon met mensen kunnen praten en alles bij kunnen wonen. En daar moet men kennelijk erg aan wennen. Uh, en die Eerste Kamer zet zichzelf steeds meer op de kaart, wordt steeds belangrijker? Zo is het. Uh, uh, onze belangstelling is ook flink gegroeid natuurlijk na de, de laatste statenverkiezingen omdat um, in de Eerste Kamer heeft uh, de huidige coalitie, gedoogcoalitie, niet automatisch een meerderheid. Daar hebben ze in de Eerste Kamer ook de SGP nog weer bij nodig. Ja. Nou, dat maakt alles heel wankel en voor ons dus heel interessant en spannend. Dus wij zijn daar veel vaker bij dan uh, vroeger. Ja. En daar moet de Eerste Kamer erg aan wennen, dat is duidelijk. En, en de leden van de Eerste Kamer, zijn die wel toegankelijk? Ja, die senatoren die zijn prima toegankelijk, maar je moet er wel eerst bijkomen om ze te kunnen aanspreken. En dan, en dan zijn die altijd heel uh, toeschietelijk hoor. Ik had daar goede ervaringen mee. Geen probleem. Nee. Maar de, als zij in de koffiekamer staan en wij mogen daar niet komen... Ja, dan hebben we nog niks aan dat ze toeschietelijk zijn. Ja. Dan spreken we ze niet. We hebben even wat rondgebeld vanochtend. Han Noten van de PvdA-fractie eh, en senaatsvoorzitter Fred de Graaf. Eh, zij zeggen zich ze niet te herkennen in dat artikel vanochtend in, in jullie krant. Uh, Noten zegt bijvoorbeeld dat de ruimte voor de Eerste Kamerleden... terecht verboden is voor de pers. Hij mag zelfs zijn eigen vrouw daar nog niet mee naar beneden nemen, zegt hij. Ja, het, het verbaast me. Nou, daar moeten we het dan maar eens goed over gaan hebben. Want uh, heeft hij het dan over de koffiekamer en, de, en die... die... Ja, ik denk het. En, en hij zegt ook nog van uh, commissievergaderingen zijn uh, procedureel. Uh, dus daar heeft de pers ook helemaal niks te zoeken, zeggen zij. Nou, dat willen wij graag zelf uitmaken. Want bij mijn weten zijn die commissievergaderingen gewoon openbaar. En uh, ik heb wel begrepen dat er interessante dingen worden gewisseld... waar wij belangstelling voor hebben. Daar willen wij dus graag bij kunnen zijn. Als hij gelijk heeft, dan merken we dat snel genoeg. En overigens is dat niet... De argumentatie die bijvoorbeeld onlangs nog een collega van mij kreeg... daar, ging ze het, daar gooiden ze het over de boeg van de veiligheid. van Als we er journalisten bij laten bij de commissievergadering... dan moet er ook beveiliging zijn. Nou, dan denk ik ten eerste, waarom? We zijn geen boeven, we zijn geaccrediteerde parlementaire journalisten. En ten tweede denk ik, nou... Als er dan beveiliging bij moet zijn, regel dat dan maar. Maar zorg dat wij erbij kunnen zijn. Ja. Nou, uh, het muisje zal zeker nog een staartje krijgen. in ieder geval ligt de zaak nu ook op het bordje van uh, de Tweede Kamervoorzitter. Dus wie weet dat er nu wat meer uh, gang in komt. zou maar zo kunnen. Ron Meerhof, oh, okay. dankjewel van de Volkskrant. Dank u wel. Het Tijders Museum in Haarlem gaat samenwerken met Wikipedia om de collectie online te zetten. Dat gebeurt in meerdere talen. Het museum gaat digitale informatie, afbeeldingen en de kennis van medewerkers doorgeven... aan de vrijwilligers achter die digitale encyclopedie. Het is de eerste keer dat een Nederlands museum en Wikipedia samenwerken. De afgelopen zes jaar heeft de BBC 232 keer een privédetective ingeschakeld. En de omroep gaf daaraan ruim 370.000 euro uit. Dat heeft directeur-generaal Mark Thompson van de BBC gezegd tegen de commissie... die is ingesteld naar aanleiding van de afluisterpraktijken van de boulevardkrant News of the World... De privédetectives waren vooral bezig met de veiligheid en bewaking van journalisten tijdens hun werk. Maar ze deden ook echt speurwerk, iets wat ze in bepaalde gevallen beter en sneller konden dan journalisten. Eén keer heeft de BBC een privédetective betaald om vertrouwelijke informatie te krijgen van de Britse overheidsdienst die alle nummerplaten bijhoudt de BBC topman verklaarde verder dat BBC-journalisten geen telefoons hebben gehackt, zoals bij de krant News of the World dus wel gebeurde. No, there was no evidence whatsoever. Nor was there even. In a sense, I, I, I, I had not heard and have not ever heard a, a, a rumor or a whisper or a suggestion that they have. We hebben even bij de NOS gecheckt of ze daar ook wel eens het privé detectives en het antwoord op die vraag is kort en bondig: Nee. Nog meer nieuws uit Engeland. De Britse media-waakhond afkom, zeg maar het Britse commissariaat voor de media... heeft drie klachten tegen comedian Ricky Gervais verworpen. Gervais deed op Channel 4 een sketch waarin hij zei... dat zangeres Susan Boyle op een mong, een Mongool, lijkt. Hij maakt zelf meteen de grap dat uh, je zoiets natuurlijk nooit mag zeggen. Nou, dat is het mooie van het woord mongool... dat zelfs Mongolen het kunnen uitspreken. Aldus Gervais. She look like such a mong. He said mong. Yeah, he did. You can't say mong. You can, it's f***ing <laughs> easy. It's, it's one of the easiest words to say. It's like, mong, any, it's like, you just need lips. It, uh, Ma, even mongs can say it. That's part of the beauty of the word. Volgens tv-zender Channel 4 waren de uitspraken van Gervais geoorloofd... in de context van laat-op-de-avond-humor. Bovendien zou Gervais zangeres Boyle niet hebben willen beledigen... door te schelden over een handicap. Maar verwees de comedian naar mensen die niet willen accepteren... dat de betekenis van sommige woorden kan veranderen door de tijd heen. Campagne voeren via Twitter. Het leek de hamburger-gigant McDonald's wel een goed idee. Ze stopte veel geld in de promotie van twee tweets... met de hashtag MuckStack. McDay Stories. McDie Stories, moet ik eigenlijk zeggen. De theorie was dat mensen de hashtags zouden overnemen. en hun eigen positieve verhaal over de Mac zouden tweeten. Maar dat pakte dus anders uit: een vingernagel tussen je friet. een rat tussen de voorverpakte broodjes. en in elk stuk vlees zit koeienpoep. De slechte verhalen en grappen stroomden zo snel over Twitter. dat McDonald's binnen een uur besloot maar met de campagne op te houden. McDonald's noemt het nu een leermomentje. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. is De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Vraag 40 jaar geleden verscheen tussen de reclameboodschappen van De Ster voor het eerste onhandige leeuw Loekie. De creatie van Joop Gezink zou tot 2004 een vertrouwd gezicht blijven op tv. Veel mensen liepen weg met Loekie, maar schrijver en tv-maker Herman Koch... die kon het beest wel schieten. Ik snap niet waarom helemaal niemand zich druk maakt om dat beest. Ik zit met er al twintig jaar aan te ergeren, maar niemand doet iets. Je hebt in Nederland werkelijk voor alles een actiegroep. Waarom is er geen groep die ervoor pleit dat Loekie wordt afgeschoten... of dat de dierenarts hem een spuitje geeft? Zo voeterde hij ooit in het parool. De wraak van Koch kwam toen hij met zijn Jiskevet-collega's... debiteuren, crediteuren ging maken. Die, die, die Loekie, dat leeuwtje, dat was er eentje die onvergeten... Dan komt hij over zo'n zo, zo, zo, zo. duikplank komt ja. die aanzetten ja. <laughs> van een zwembad ja. en dan duikelt hij er zo af, maar de bodem van het zwembad is helemaal bevroren. Ja. <laughs> en, en dan valt hij zo op zijn donder. En dan, en dan zegt hij, als hij op die bodem ligt, dan zegt hij, zegt hij, als je me Maar, uh, maar je ja. kent ze dan ook allemaal uit het hoofd. Hoor maar ja ik, ja ik ben auto. zo nieuwsgierig want hij heeft toen in het pijntje zo'n vriendinnetje gehad mini mini zo. ja nee die heette anders dat was eh, Loekineke. Loekineke Lukineke loukineke, loukineke de leeuw. ook zo ja. ook zo guiten hè zit op je vloekje zelf ja en worden dus ook verliefd met van die hartjes zo oh, en dan, dan zo tegen ja, en dan komen die hartjes en dan geeft hij er een plantje en dan opeens gaan die bloemetjes in dat plantje in dat boeket die gaan opeens zo ja. Ja. In 2004 kreeg Herman Koch zijn zin, want uh, toen verdween Loekie dus van de buis. Wie nu van Loekie de Leeuw wil genieten, die moet naar de Efteling. Want daar is hij te zien in het carnavalfestival. Lunch met Jurgen van der Berg. De nieuwsberichten zijn bepaald niet positief over de organisatie van het EK Voetbal. De Telegraaf meldt dat het in speelstad Garkov nog een zootje is. Zo spreken de politieagenten nauwelijks Engels. Net als artsen trouwens en verpleegkundigen. En ook zijn er veel te weinig hotelkamers. Maar hoe is het dan geregeld voor de journalisten die daar straks moeten werken? Arno Vermeulen is hier van NOS Studio Sport. Voorzitter ook van de Nederlandse Sportpers, de NSP. En je bent bij een congres geweest Arno van de Internationale Sportpers. En dat ging over de organisatie en over de voorbereidingen. Um, ben je ook zo somber? Nou ja, perfect is het zeker niet. Uh, maar ik kan me eigenlijk ook geen evenement herinneren... of het nou een uh, EK-voetbal is, een WK-voetbal... of Olympische Spelen, waar alles goed is. Uh, nu gaan we natuurlijk roepen dat ze het in Oekraïne niet kunnen. Maar ik herinner me dat in 1990... het WK-voetbal in Italië... een prachtige treinverbinding van het vliegveld... rechtstreeks naar het Olympisch Stadion... twee jaar na het WK, geloof ik, klaar was. <laughs> uh, Zuid-Afrika hebben we allemaal ons hart vastgehouden... of de stadions mm. wel klaar zouden zijn... en de infrastructuur. En dat kwam eigenlijk allemaal uh, best wel goed... en nu Maken we ons alweer zorgen over Brazilië of uh, daar de faciliteiten wel in orde zullen zijn. We hebben nog een paar jaar, want ook daar zijn weer alarmerende berichten. Het hoort wel bij grote evenementen, uh, maar natuurlijk vooral in Oekraïne zijn problemen uh, voor pers en ik denk eigenlijk nog meer voor supporters. Hè. Uh, te lezen was ook dat de hotels ja. heel schaars zijn, dat klopt. Wij hebben al heel vroeg uh, hotelfaciliteiten kunnen boeken, maar misschien wel iets minder dan we gewend zijn uh, of appartementen gezocht. Het werkt namelijk zo, de UEFA blokt altijd onmiddellijk de beste hotels voor de voor de, voor de ploegen natuurlijk. Nou, dat is logisch. Ja. Voor officials. Ach, Tuurlijk. Dat, zou, dat zou eigenlijk niet, <laughs> niet zo nodig zijn. En wat er dan over is, dat mag de pers dan gaan gebruiken... en later dan nog weer de supporters. Dus voor de fans is het heel erg hmm. vervelend, denk ik. He, die moeten inderdaad nu in een soort studentenhuisjes... waar uh, de badkamer op de gang zit... Nou, eh, voor ons zal het praktisch wel wat problematisch zijn. Bijvoorbeeld, het wireless internet. Dat is natuurlijk langzamerhand wel normaal. Dat heb je eigenlijk overal. Dat zouden wij als journalisten ook wel straks op de commentaarpositie bijvoorbeeld willen hebben. Als we in het stadion zitten. Daarvan is nu al bekend dat dat niet gaat lukken. Dat komt er gewoon niet. Er hmm. komt wel internet. Maar op Maar ik kabel. begrijp dat dat ook niet uniek is voor, voor deze organisatie. Nee, nee en altijd en een beetje. Men belooft vaak dat het er dan wel is. In Zuid-Afrika zou het wel zijn. Maar als je dan op die commentaarpositie zat, dan werkte het niet. Dus dan had je er toch nog weer weinig aan. Dan pak je alsnog weer een kabel. Dat zijn wel wat praktische problemen. Uh, maar daar sla je over het algemeen wel doorheen. Hmm. Ik, moet, ik was in Kiev bij de loting in, in Oekraïne. Daar was heel veel politie op de been. Ik zag bijvoorbeeld wat daar gebeurde bij een, een demonstratie. Er uh, waren feministen die daar demonstreerden. Uh, die met die blote borsten? Je hebt ze gezien? Ja, ja, ja. ja ik volg die, die waren het. Vlak bij ons hotel gebeurde dat. Die werden werkelijk een, een bus ingeslagen door de, de, de politieeenheden. Er was ook verschrikkelijk veel politie op de been. Ik hoop wel dat ze vooral de mentaliteit van een voetbaltoernooi daar aanvoelen. Dat ze die. Indiaan, die altijd met die tooien komt... niet meteen de eerste de beste bus inslaan... omdat hij er wat anders uitziet. Dus dat gratje. ze wel wat begrip hebben... Ja, gratje, ja. Uit Emmen. Ja. Dat ze wel wat begrip hebben voor... voor ja, hoe supporters zich uitdossen en zich gedragen. Dat is niet altijd precies volgens de regels. En de excessen zou je wel moeten aanpakken. Maar je zal wel ruimte moeten geven... voor een heel groot voetbalfeest. De Telegraaf heeft het vanmorgen over een zootje. Hè? En, nou ja, we spreken geen Engels. Nou ja, allemaal dat soort zo dingen. Maar zo zou je het dus niet willen kwalificeren. Nee, nou ja. Ook dat is niet nieuw. Hè? Dat, er, dat er mensen geen Engels spreken waarvan je het zou hopen of, uh, of uh, verwachten. Dat valt allemaal weer. Er zijn wel hele grote praktische problemen. Ik zal een paar voorbeelden geven wat bij de loting ook bleek. Als je mensen wil vervoeren en ook materiaal wil vervoeren... van Polen naar Oekraïne... je zou denken die twee landen die werken uh, uh, vrij goed samen... Uh, dan, dan bleek al bij die loting dat het gewoon ontzettend lang duurt. Je komt gewoon de grens niet over. En dan moet je allemaal mensen voor inhuren... en dan moet geld onder tafel worden betaald. En dan duurt het nog twaalf uur voordat je je spullen uh, in het andere land krijgt ja, dat is eigenlijk wel verbazend dat dat niet veel beter uh, functioneert... en dat de UEFA daar niet wat beter op, mm -hmm. uh, op toekijkt. Passen jullie je werkwijze daarop aan? Of? Ja, dat doen we wel. We moeten echt een, een club mensen nu vast in Oekraïne zetten, in Garkov... waar het Nel Zalftal zijn drie wedstrijden speelt... die je normaal gesproken tussen die wedstrijden in wat efficiënter zou willen benutten... door dus ze ook in Polen in te zetten, ook faciliteiten. Dat kan niet, want voordat je die wagens, zeker op deze manier weer die grens over hebt... Uh, richting de plaats waar het Nel al in Krakau uh, verblijft... dan ben je kansloos, dan verlies je veel te veel tijd mee. Dus je moet wel met meer mensen werken, omdat het zich in twee landen afspeelt... en omdat dat dus niet goed op elkaar past. Ook qua vliegverbindingen van Oekraïne naar Polen en andersom... kost het je te veel tijd. Daar passen we ons uh, wel degelijk op aan op het Europees kampioenschap. Ja, en ik geloof ook dat ze die, die supporters ook met een luchtbrug gaan overzetten. Hè? Ja, er waren een paar een, nieuwe zaken voor, uh, vorige week op dat congres. Uh, bijvoorbeeld is een halve finale in Donetsk in Oekraïne. Maar daar hebben ze... Echt geen, geen hotelfaciliteiten voor. Ik weet niet wie er speelt straks. Maar uh, grote landen mag je aannemen. Met veel supporters. En dat lukt gewoon niet. Nou, nu hebben ze dan wel bedacht. Dat is vrij slim. En de UEFA gaat zich er echt nu heel erg mee bemoeien. Ook om ze bij de hand te nemen. Van nou, zet die mensen allemaal in Kiev. Daar zijn voldoende hotels. En dan gaan we een luchtbrug maken. We gaan met vliegtuigen op de dag zelf naar Donetsk. En afloop weer terug naar, uh, naar Kiev. Zo hebben ze ook beloofd nu. Voor Nederlandse fans. Die in Krakau zijn. Waar Nel zelf al traint. Uh, en die toch leuk vinden om daar eens rond te kijken... Trouwens een fantastische stad, veel leuker dan, dan Oekraïne natuurlijk. Eh, ook daar willen ze op een dag voor de wedstrijd... want er zitten ook Italianen en Engelse fans die er ook natuurlijk niet spelen... want niemand speelt in Krakau. Die gaan er ook allemaal trainen en die gaan daar dus kijken. Dat er dan een luchtverbinding gaat komen met charters... om de mensen naar de speelsteden te brengen... waar die landen respectievelijk dan uiteindelijk gaan voetballen. Ja. Dus er wordt wel omheen gewerkt nu om ervoor te zorgen... dat de supporters er uiteindelijk wel gaan komen. Ja. En dat hebben ze natuurlijk uh, ja, moeten doen... omdat er is veel kritiek op het feit dat zijn zaken niet voor elkaar hebben. Ja, dus de UEFA zit in ieder geval bovenop. Oké, okay, nou ze hebben nog iets meer dan vier maanden de tijd... en dan uh, gaan we aftrappen voor het EK voetbal. Dankjewel, Arno Vermeulen was dat. Um, zometeen het mediaforum. Daarin praten we met Cheu Vaassen en André Zwartbol. André werkt bij het Nederlands Dagblad en Cheu bij het Financieel Dagblad. Maar nu eerst Jan van de Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Het Smallebergvirus, dat schadelijk is voor dieren, is nu ook opgedoken in Groot-Brittannië. In het oosten van het land is het vastgesteld op vier schapenboerderijen. Voor het Smallebergvirus worden dieren misvormd geboren. Nog eens vijf Arabische landen gaan hun waarnemers weghalen uit Syrië. De vijf golfstaten willen niet dat hun waarnemers in Syrië zijn... terwijl het geweld van het regime tegen burgers onverminderd doorgaat. Afgelopen zondag trok Saoedi-Arabië zijn waarnemers al terug. De aanbestedingsprocedure voor een nieuw dienstwapen voor de Nederlandse politie moet over. Dat heeft de kortgedingrechter in Den Haag bepaald. De zaak was aangespannen door de wapenfabrikanten Beretta en Walter... die in de procedure twee keer buiten de boot vielen. En de Turkse premier Erdogan noemt de Franse genocidewet discriminerend en racistisch. Hij zegt dat Turkije stap voor stap maatregelen tegen Frankrijk zal nemen. Die Franse wet stelt ontkennen van de Armeense genocide van 1915 strafbaar. En volgens de Turken was het juist geen genocide. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Er trekt veel sluierbewolking over het land, maar in het oosten kan af en toe nog de zon doorbreken. In het westen wordt de bolking langzaam dikker en het begin van de avond kan in Zeeland een beetje regen of motregen vallen. Er staat een zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten en de maxima komen uit tussen 5 graden in het oosten en 7 graden in het zuidwesten. Vannacht komen in het oosten enkele opklaringen voor en kan de temperatuur dalen tot rond het vriespunt. In het westen wordt het niet kouder dan 2 of 3 graden. Morgen, woensdag, is het bewolkt met af en toe een beetje regen of motregen en de temperatuur stijgt naar gemiddeld 6 graden. Ook donderdag wordt een grijze dag en valt de regen. De dagen daarna breekt iets vaker de zon door, maar het wordt dan ook wat frisser. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Sjeu Vaassen, die werkt bij het Financieel Dagblad. En André Zwartbol, opinieredacteur bij het Nederlands Dagblad. Uh, hartelijk welkom. Uh, terwijl wij uh, hier druk bezig zijn met dit programma... Uh, voltrekt zich hier elders in Hilversum. Uh, ik, denk, ja, ik denk dat het in Hilversum is eerlijk gezegd. Of oh nee, Den Haag natuurlijk, neem me niet ja. kwalijk. Ja. Uh, een, een interview met Geert Wilders, die bij RTL zit. Uh, Wilders en Wester is het eigenlijk. En uh, jullie hebben wel een klein stukje gekeken, begreep ik? Ja. Laten we even luisteren naar de aankondiging. Goedemiddag, welkom bij een extra gesprek op RTL Z. Vorige week was er kritiek op hem. Hij zou duiken voor de pers. Geert Wilders, de leider van de PVV. Maar vandaag is hij toch hier. Meneer Wilders, welkom. Um, ja, u, u zich een beetje die kritiek. Nou weet u, um, um, op een gegeven moment wel. Ik heb uw uitzending gezien en uh, u had natuurlijk een punt. Aan de andere kant is het ook zo dat je, je hoeft niet altijd alle vragen van alle media te beantwoorden. Dan ben je de hele dag uh, bezig. Maar ik heb naar uw uitzending gekeken en uh, ik zit hier. Dus uh, een beter antwoord kan ik u niet geven. Ja, en uh, dat is toch wel opmerkelijk, want dat doet hij niet zo vaak. Dat is zeker opmerkelijk. Uh, ja. als die bovendien eigenlijk uh, kritiek toegeeft. He, die, die herkent dat hij misschien onhandig heeft geopereerd. Dat is misschien wel uniek. Dat hebben jullie hebben de eerste minuten gezien? Ja, ja waar hij dus vooral. Uh, uh, nou ja, op dat, dat bezoek van de koningin. en dat dragen van die hoofddoek. Uh, waarbij hij toch in die zin wel bij zijn punt blijft. Dat hij zegt, dat zegt van. Uh, koningin Juliana ging in de jaren zestig daar ook heen. en uh, heeft zich toen niet zo uitgedost met die, uh, met die hoofddoek. Dus hij zegt. ja, ik zou dat. Uh, in, in, in voorkomende gevallen zou ik het uh, weer zo zeggen. Maar weet je wat het is bij Wilders? Uh, het feit al dat hij hier zo op terugkomt geeft toch aan dat hij die, dat die nattigheid voelt. In ieder geval dat hij voelt dat hij zich hierover moet verantwoorden. Je zou zeggen, dat is al voor zijn doen een soort excuus. Ja. Je snapt ook niet zo goed waarom hij zich steeds heeft gedrukt. Want hij, hij doet het uitstekend, dat interview, dat eerste kwartier. Hij zit er ontspannen. Hij weet vragen net zo te draaien dat hij ermee uit de voeten kan. Hij geeft een klein beetje toe, maar houdt zijn punt uh, staande. Um, hij zou uh, volgens mij veel vaker in de media moeten kunnen optreden... want dat ging hem heel goed af zojuist. Uh, mij voelt toch ook op dat hij wat gas terugneemt. Uh, hij, hij zoekt in ieder geval niet de confrontatie, ook niet naar de koningin. Hij zei op een gegeven moment zelfs... de koningin he, die, die zijn uitspraken echt de onzin had genoemd... of echt onzin, zei hij... de koningin heeft ook recht op meen, vrije meningsuiting. Nou, ja. Ja, de... wat, wat onjuist is, dat heeft, heeft nee, iedereen in Nederland, behalve, niet, nee. behalve de koningin. Maar hij, dus dat hij punt, gaf... punt niet nog wat verder uitvinden. Nee, ja, ja, hij, hij, hij, hij gaf de koningin eigenlijk meer ruimte dan ze in mijn ogen verdient. Is dit nou ook onder invloed van de peilingen? Want ze lopen iets terug, de PVV die peilingen. Was het, want het gesprek ging daarna al heel snel over uh, Emil Roemer. En die vond hij om te beginnen een hele sympathieke vent. En, en uh, dus uh, we begon heel uh, heel aardig. Maar vervolgens uh, begon hij het drama te schetsen als die partij toch echt voor te zeggen uh, zou krijgen. Dus hij noemde vijf, vijf punten. Ja. Bij de eerste twee daarna moesten wij hier deze uitzending in. Maar als ik het goed heb, ging de eerste over immigratie. Uh, de SP wil meer immigratie. De tweede was de SP wil meer ontwikkelingshulp. Ja. Ja. Uh, hij heeft duidelijk naar de peilingen gekeken en gezien hoe uh, de SP uh, ja. zetels afpikt van uh, de PVV. Ja. Maar het is wel gewoon, echt wel gewoon heel goed en heel prettig en heel slim en hoe je het ook wil, om hem gewoon een keer zo aan het werk uh, te, te zien. Dat was zeggen, gewoon in iets meer dan die 140 tekens. Want kijk, hij zegt uh, van ja, je kunt niet op elke journalistieke vraag kun je antwoord geven, maar hij koos. Natuurlijk heel wel overwogen uit. En lastige vragen die ontweekt hij. Nou, nu waren er iets te veel lastige vragen en nu kan die niet anders. Jullie ja, hebben tekort gezien om ook nog, laten we zeggen, de, de echt actuele zaken mee te nemen. Want we uh, bedoeld CDA natuurlijk met dat, met, dat, uh, met dat programma voor de toekomst. Well, daar staan allemaal dingen in die haaks op het, op het kabinetsbeleid staan. Heeft hij daar iets over gezegd, nog of niet? Toen wij deze uitzending nee, nee, nog niet. Nee, nou, dat zal ongetwijfeld Frits Wester kennen, dan zal hij dat toch niet laten liggen. Dus uh, nou, mocht er meer nieuws uit dat gesprek komen van uh, Wester en Wilders, dus bij RTL, dan, uh, dan hoort u dat later op Radio 1. Laten nou, we het hebben over Linda de Mol, want die heeft het uh, kroonprinselijk paar geïnterviewd. Het uh, interview zal op 2 februari worden uitgezonden, dat is op de dag van het tienjarig jubileum. Zijn ze tien jaar met elkaar getrouwd. Het interview gaat over het uh, Oranje Fonds, het fonds dat ze tien jaar geleden cadeau kregen. Uh, Prins Willem-Alexander dus en Maxima. Tjöf, het is toch wel opmerkelijk dat Linda de Mol dan voor zo'n interview wordt gevraagd. Ja, het is opmerkelijk. Uh, als je er vervolgens uh, kijkt naar waar het interview over gaat... is het alweer minder opmerkelijk. Uh, daar zo meteen over. Maar het is denk ik voor het eerst dat de RTL een interview krijgt... Uh, met, uh, met leden van het Koningshuis. In ieder geval zeker met, uh, met de kroonprins. Uh, en natuurlijk springt RTL duidelijk een gat in de lucht. Uh, ik ben iets minder enthousiast omdat uh, heel duidelijk... Uh, het gaat alleen over het Oranje Fonds. Uh, dus dat is het Fonds voor laat ik zeggen, Goede Doelen en, uh, uh, van, van, van Willem-Alexander en Maxima... En daar zit natuurlijk weinig spanning in. We zijn geïnteresseerd in het persoonlijk leven van... Ja, uh, is van, die, van de is die klaar voor de, tro voor de troon? Uh, met name de troonopvolging. Uh, wat ik begreep van Linda de Mol gisteren in de uitzending van Boulevard... heeft ze daar eigenlijk helemaal geen enkele vraag over kunnen stellen. Nee. Dus eigenlijk? Nee, ja, dan dus de gezelligheid van Linda de Mol uh, en de combinatie met het Oranje Fonds... Uh, dat, uh, dat zal dan wel het criterium geweest zijn. Denk, denk ik dan. Ik kan daar ook... Uh, en ik zou hartstikke trots zijn als RTL zijn. Ik bedoel, de meeste mensen vinden toch een gezellig gesprek... met het prinselijk paar toch nog steeds het mooiste wat er is. Ja. Nou, Linda zei zelf al dat ze eigenlijk, Linda de Mol, dat ze hoopt op meer. Ze hoopt dat ze op dit manier zo'n band nou ja. weet, weet, weet te creëren... met Willem-Alexander en Maxima. Dat voor het echte grote interview, het moment van de, de, het aantreden op de troon... dat ze misschien ja. ook... Te, dat, dat is echt de echte hoofdprijs natuurlijk. Ja, ja want, dat, want dat soort gesprekken zijn tot nu toe eigenlijk altijd bij de NOS geweest. En dan ook vaak wel met, met, met wel, laten we zeggen echte journalisten, Paul Wittemans, uh, dat ja. soort uh, mensen. Maar gewone mensen kunnen ook hele goede gesprekken voeren... soms nog zelfs betere, dus in die zin ben ik, uh, vind ik dat niet zo heel erg. Nee, maar ook, ook nu gaat het over dat Oranje Fonds... en je zegt dat ja. al dat moet een beetje gezellig zijn... Ja. maar ik bedoel, als je het echt over de zaken wil hebben... ik snap ja. het van de koninklijke familie wel... dat ja. je dan liever niet zo'n kritische journalist tegenover je ja. wil. Ja, maar dat is zo heel kritisch kritisch waar waar is waren ze ook weer niet natuurlijk. En bovendien, als ze ja. dan zich echt verspraken... Uh, dan moest het wel nog uitgeknipt worden, want die clausule zit er ook nog in. Het is geen live interview. Hoor. Nee, en eerlijk gezegd, dan, die, die, iets wat onbevangen aanpak uh, zou dan wel eens meer vruchten kunnen afwerpen. Dan, dan, dat geloof ik dan ook wel weer. Ja. Dus, uh, en, en zouden de mensen dat uh, willen zien, een interview over het Oranje Fonds? Nou ja, weet je hoe dat werkt? Het Koningshuis. Ik bedoel, op het moment dat daar iemand gaat praten, dan, dan wil je daar wel naar kijken. Ja. Het wordt nog hartstikke spannend. Maar ik, ik begrijp dat op dezelfde moment ook uh, de uitzending van wie is de mol gaande is. <lacht> ik moet nog zien uh, of Linda dat gaat winnen. <lacht> <lacht> ja, <zei>. Heel bijzonder. <lacht> welke, welke mol gaat het winnen? Uh, de NOS heeft op 2 februari in ieder geval geen interview. Maar wel een special zenden ze uit. Dus uh, oh, nou jullie ja, ja. we toch wel een beetje balen dat dit nu bij RTL zit. Dan uh, Griekenland. Het was even stil, maar uh, daar is het weer. De eurocrisis. De ministers van de 17-euro-landen en een aantal andere Europese landen zijn het gisteravond eens geworden over het begrotingspact. De jager, onze minister van Financiën... bestempelde het pact als misschien wel het strengste pact ter wereld. En ook stelde de jager dat de kans bestaat... dat Griekenland niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Uh, Tjeu vooral dat laatste vond jij opmerkelijk. Ja, zeker, want hij uh, heeft vaker dit soort dingen gezegd... maar zijn woordkeuze is net iedere keer iets anders. Dus dan ga je dat precies wegen, ook het moment. En ik denk dat je nu kunt zeggen dat hij eigenlijk lakoniek. ...deed over een mogelijk faillissement van, uh, van Griekenland. Nou, dat was een half jaar geleden, uh, geleden zeker opening geweest... ...van het journaal en opening van de meeste kranten. En wat je ziet is kennelijk dat er een zekere gewenning uh, plaatsvindt... ...bij, bij journalisten uh, en, en ook bij de nieuwsconsumenten. Mensen rekenen er eigenlijk toch al een beetje op... ...dat Griekenland het niet gaat redden, vroeg of laat. En als de minister dat zegt, uh, dan schrikken we daar hier in Nederland niet meer, van, niet meer zo van. Wat niet wegneemt, dat die uitspraken van de jager gisteren... All over the world gingen. Hè, op alle nieuwswijzen stonden. De New York Times maakte de melding van. Het blijft toch heel opmerkelijk. dat eh, Jan-Kees de Jager in dat gezelschap. steeds de meest vrijmoedige minister is. en het meest recht voor zijn raap zegt wat hij denkt. Ja, herken je dat, André? Uh, ja, ik, ik moet zeggen dat ik al sinds het begin van de, van de crisis. heel erg bij hem, maar ook bij Rutte wel aan het opletten ben van uh, wat, wat, wat zegt hij nou niet. en uh, kijk, Hiervan dacht je altijd wel van dit speelt op de achtergrond... en hoe, hoe, hoe gaat hij het zeggen dat hij het uh, nou niet in deze vorm nog hoeft te zeggen. Dus het was altijd een beetje zoeken naar van wat, wat voor verhaal zit daar nu achter. Want heel veel mensen, ik zal maar zeggen, gewoon nieuwsconsumenten, hadden dat gevoel van ja, uh, dit, dit is niet meer te houden. En toch die enthousiaste minister, of he, die minister die het allemaal in de, in de hand heeft... Uh, um, en die mag dat ene pijnlijke ding dan nog niet zeggen. En daar zat je toch altijd een beetje, dat, dat voelde je. En, en, en, en nu is er dat voor mijn gevoel een, een beetje uit. We zijn rijp gemaakt. Dat, dat, dat is het wel. Ik, en ik, ik geloof dus dat het daarom ook niet eens zo heel veel effect meer heeft op ons... Nee, ik ben het helemaal met je eens. De geesten worden een beetje rijp gemaakt voor, uh, voor, voor dit nieuws. Uh, en ik denk dat journalisten ervoor kiezen om dit nu niet meer groot te brengen. Laten we de feiten brengen. Dus een echt akkoord, een, een, een, een, een echte... Uh, cijfers willen we nog brengen, maar de meningen van alle partijen in het hele proces, die vinden we steeds minder nieuwswaardig. De Huffington Post nog even, de grootste website voor nieuws in Amerika, die heeft nu de brug geslagen naar Europa. Die plannen waren er al langer, maar gisteren is het officieel begonnen, zeg maar. De Huffington Post in Frankrijk met aan de top uh, Anne Sinclair, de vrouw van Dominique Strauss-Kaan. Tjeuva, waarom vond je dat zo opmerkelijk? Nou, dat die Anne Sinclair. Ik zie het, het een rolmodel in, in, in, in Frankrijk van een zelfstandige vrouw... die altijd carrière gemaakt heeft. Uh, die kreeg veel kritiek omdat ze Dominique strauss kahn niet liet vallen. Wat, uh, ja, gezien het evidente bedrog en uh, het herhaalde bedrog... toch heel voorstelbaar geweest was. Uh, het lijkt wel alsof ze nu uh, terugslaat om te laten zien... dat ze nog uh, steeds een zelfstandige vrouw is. Heel knap. Ja, en, en de, de, de, de Amerikanen, dus de, de, de Ariana Huffington is het, hè, geloof ik, die heeft dus ook duidelijk voor haar gekozen. Zal dat nog een, een statement zijn? Ja, maar ze heeft ook gewoon een, een enorme journalistieke carrière achter de rug. En bedoel, ze, ze staat al ergens voor. en Ze, heeft, ja, ze is zo uh, bekend. Ik weet niet of ze heel populair is eigenlijk. Maar het, uh, bedoel, ze weet wel wat te, te organiseren. En dat is gewoon bij een, uh, bij, bij een, een spraakmakende site gewoon heel belangrijk. Ik bedoel, op, uh, ze is, uh, ik geloof dat er een, uh, een oud-minister uh, ook al, al is aangetrokken... Om, om, om op die site te gaan, gaan schrijven, weet je. Ja, iemand met zo'n enorm netwerk, dat moet je dankbaar aangrijpen. Ik denk ook wel dat dat soort dingen erachter zitten. zitten het er eigenlijk op te wachten in Europa? Want uh, ze hebben geloof ik plannen nog naar meerdere landen. Ja, Nederland komt in het plan geloof ik nog niet voor. We hebben natuurlijk een vrij uh, klein uh, taalgebied. Ja, we hebben ooit we, een tijdje terug hebben we dus aandacht besteed met die zoon van uh, uh, Florian Ros van Tonningen. Die uh, Grimbert die, wel, is ja. ooit bezig geweest met een soort Nederlandse versie van uh, de Huffington Post. Maar ja, die eigenlijk... Plus Post heet die site. Ja. Die bestaat ook nog steeds. Uh, er zijn meerdere initiatieven. Ik ben zelf betrokken geweest bij wel ingelichte kringen. Um, ja, dat is toch moeizaam, ook door het kleinere taalgebied... en het gebrek aan, uh, aan fondsen en de Huffington huffing post... is dus een enorm commercieel succes. Maar het is ook, dus logisch het is dus voor dat 300 miljoen euro verkocht aan America online. Ja. 300 miljoen euro, het is in vijf jaar opgebouwd. Maar dan is het logisch dat we voor Frankrijk kiezen... met zo'n groot uh, achterban, groot ja. land. Met, en met een groot taalgebied. Ja. Uh, ja. Is het wat, André? Nou, is het wat, in welk opzicht? Nou, voor, voor Europa? Ja, nou ja, is het wat? Po uh, ik, ik vind ik, het... het, het oh, ja. Het, het, het hoort bij mij bij het aanbod. Ik vind het, ik vind het niet heel speciaal. Uh, ik heb nou niet dat ik denk van nou, dat, uh, dat is nou een enorme toevoeging aan, uh, aan, wat, aan wat we hebben. Nee, zo, zo, zo zie ik dat niet. Nee, nee. Ik denk wel dat, dat een verrijking kan zijn. Ja. Want in Nederland missen wij eigenlijk nog in Nederland in ieder geval een nieuw site die echt dominant is. Um, geen stijl, heb, dat bestaat al een hele tijd. En dat is toch heel een apart genre, laat ik het zo nee. zeggen. En we hebben eigenlijk al jaren niks daarnaast zien ontstaan. Wat, uh, wat echt een groot publiek weet te trekken. Ja. Nee, dat dus vind ik heel jammer. Dus eigenlijk maar is zouden, ze behoorlijk... ook, zouden ze ook naar Nederland moeten komen, uh, wellicht. Uh, dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. André Zwartbol en Tjeu Fasen waren dat. Zometeen gaan we door met de Nationale Nieuwsquiz. Sietske Greel is de kandidaat van vandaag. Die komt uit uh, Amsterdam. En uh, hij heeft zijn koffers intussen al gepakt, denk ik. Want hij komt uh, de zomer naar Nederland. Gaat uh, pingpop doen voor de zoveelste keer. Bruce Springsteen. En er is ook een nieuw album van Dat heet Wrecking Ball... Maar nou, wat moet er nog meer zeggen? Dit is Bruce, de boss dus, en zijn nieuwe liedje. En dat heet... Hoe heet het? Het heet We Take Care of Our Own, op Radio 1. I've been knocking on the door that holds the throne I've been looking for the map that leads me home I've been stumbling on good hearts turns Bone. We take care of our own We take care of our own Wherever this flag's flown We take care of our own From Chicago to New Orleans From the muscle to the bone From the shotgun shack to the super dome The Calvary stayed home I'm so free. Take care of our own, dus. Dit is een nieuw liedje van Bruce Springsteen. We gaan door met de nationale nieuwsquiz. Sietske Geel is hier, 26 jaar, uit Amsterdam. Welkom. Um, op zoek naar werk, net afgestudeerd, Scandinavistiek. Ja, klopt. Wat, wat, kun je dan, wat kan je dan gaan doen bijvoorbeeld? Um, nou, ik heb twee studies gedaan: ik heb ook wiskunde gestudeerd. En ik ga eigenlijk binnenkort beginnen als docent wiskunde. Aha. Dus uh, ik heb werk gevonden. En dat andere is er gewoon leuk bij? En dat andere was een tweede studie, gewoon omdat het, uh, ik het heel interessant vind. Ja. Wat is er zo mooi als Scandinavië? Uh, ik heb er een tijdje gewoond en ik heb deens geleerd. Dus ik vind de taal leuk en uh, ik vind het een mooie, mooi gebied. Jack Elskerdiek. Ja, precies. Jij ja. Elskerdijk. Uh, ja, het is ook prachtig. Het is, het is, het, ik, de mensen zijn ook altijd aardig, daar heb ik het idee. Heel aardig. Uh, en uh, het lijkt ook wel een beetje, uh, qua mentaliteit lijkt ze dus wel een beetje op Nederlanders. Ja. ja. ja. Oké, okay, maar goed, wiskunde dus voor de klas. Dus ja. uh, je, bent, je bent helemaal niet meer op zoek naar werk. Nee, dat klopt. Nee. Uh, nou, oké, okay, dan gaan we gewoon die quiz spelen. Uh, kijken of je het nieuws ook een beetje gevolgd hebt. 42 punten, dat is de hoogste score mm -hmm. sinds gisteren. Ja. En daar moet je in ieder geval overheen olieboycott tegen Iran. Omdat uh, Iran bezig is met een nucleair programma. Olieboycott opgelegd aan Iran. De nationale Nieuwsquiz. We kunnen niet accepteren kunnen dat de Iran naar de atoombom begrijpt. Boycott van Iraanse ruwe olie. En make sure that Iran takes seriously our request to come to the table and meet. In reactie op de Iraanse poging om uranium te verrijken... is nu een olieboycott ingesteld. Met onmiddellijke ingang wordt de import van olie en olieproducten uit Iran stopgezet. De internationale gemeenschap vreest al langer dat Iran in het geniep... aan de ontwikkeling van kernwapens werkt... en hoopt het land nu op de knieën te krijgen. Ook worden de tegoeden van de Iraakse bank bevroren. Hier is vraag 1. Wie heeft de boycott van Iraanse olie en olieproducten afgekondigd? De EU. is goed. De Europese Unie. Vraag 2. Welk Europees land krijgt naast Italië en Spanje... speciale aandacht van de EU, omdat de olieboycott daar extra hard aankomt? Griekenland. Dat is goed, we weten allemaal dat Griekenland in een zeer slechte financiële situatie zit. Tegelijkertijd is het merendeel van de door de Grieken geïmporteerde olie afkomstig uit Iran. En de EU gaat nu bekijken of de Grieken extra financiële hulp moeten krijgen... als die olieboycott desastreuze gevolgen heeft voor de economie. Vraag 3. In de jaren 90 stelde de Verenigde Naties het olie-voor-voedselprogramma in. Tegen welk Arabisch land was deze olieboycott gericht? Mm, Syrië? Dat is niet goed, het is Irak. Na de eerste Golfoorlog begin jaren 90, nam de humanitaire nood in Irak met de dag toe. De VN stelde in 1995 het olie-voor-voedselprogramma in... omdat de Irakse bevolking dan kon worden voorzien van voedsel. In ruil daarvoor moest Irak wel toestaan... dat de controle over de olie-export werd overgenomen. Vraag 4, dat is altijd de vraag bij een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Er zijn geen risico's voor de volgezondheid van, van enige betekenis. Uh, en het is een zwak virus. Dus er is niet een soort van paniekstemming. Maar wel zorg... Ook voor de ondernemers die het treffen. Henk Pleker. Staatssecretaris van Landbouw sprak zijn zorg uit over een virus dat heerst onder schapen en geiten. En dat is nu overgesprongen naar Runderen. Um, het virus is vernoemd naar een Duitse plaats. Dat is vraag 5, waar het in november voor het eerst opdook En wat is de precieze naam van dat virus? Smallenberg virus. Is goed. Niet alleen in Nederland, maar ook in België en in Duitsland zijn veehouders getroffen door het Smallebergvirus. Verschillende EU-ministers van Landbouw die hebben de Europese Commissie inmiddels gevraagd om geld voor een vaccin tegen dat Smallebergvirus te ontwikkelen. Laatste vraag nu. Maximaal vier punten. Je krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. De vraag is simpel. Wie bedoelen we hier? Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Als zendeling koos ik voor Frankrijk. Drie. Bij de laatste krachtmeting verloor ik met 28 tegen 40. 2. In Iowa eindigde ik als tweede. In New Hampshire won ik. 1. Vandaag heb ik onder druk mijn belastinggegevens geopenbaard. S um, Romney? Nou, dat kwam een beetje laat, vond ja, ik. Ja, het is... Uh... Het is Mitt Romney inderdaad, is in de race om namens de Republikeinen natuurlijk uh, de kandidaat te zijn voor de presidentsverkiezingen. Uh, zijn belangrijkste rivaal Newt Gingrich pakte hem op een gevoelig punt aan. Romney betaalt namelijk maar 15% belasting omdat hij zijn vermogen van ruim 42 miljoen dollar vooral heeft verdiend met beleggingen. De gemiddelde Amerikaan in loondienst betaalt veel meer dan die 15% aan belastingen. Maar het was inderdaad Mitt Romney die we zochten. Um, dat betekent dat we komen op een factor van 5. dus daarmee gaan we zometeen vermenigvuldigen.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 De het boycotten van Iraanse olie is een goed idee. De Europese Unie gaat dus geen ruwe olie meer kopen uit Iran. Dat hebben de ministers van Buitenlandse Zaken gisteren besloten. Met die nieuwe sancties hoopt de EU dat Teheran afziet van de ontwikkeling van atoomwapens. Het boycotten van Iraanse olie is een goed idee. Bent u het daarmee eens of oneens? sms staat naar 7070. Kost 50 cent, u kunt ook gratis bellen. Nummer is 0800 1101. U mag naar onze website, server www.stand.nl en eens of oneens daar achterlaten. En Twitter is ook nog een mogelijkheid, maar doe dat dan met het hekje Standpunt. Negen vragen moeten het in ieder geval goed zijn. Dan kom je over de score van uh, gisteren heen. Dat was 42, als gezegd. Uh, factor is 5, namelijk 9 keer 5 is 45. Maar liever meer vragen goed, want er komen nog een paar kandidaten voorbij ja. deze week. 90 seconden de tijd, Sietke Greel, voor jou. Um, als je een antwoord niet weet, pas roepen. Nou, dat is eigenlijk alles. Ja. Daar komen ze. Het zou mooi zijn als het orkest nu ook meewerkt. De Nationale Nieuwsquiz. Naar welke affaire wordt volgens premier Rutte geen verder onderzoek meer gedaan? Lokit dat is goed. DSM gaat samen met een Amerikaanse biobrandstof maken. met een Amerikaans bedrijf, denk ik. Een biobrandstof maken van de resten van welk gewas? Pas. Dat is mais. Hoe heet de zeehondenopvang van Tesla? Die in financiële problemen dreigt te komen doordat de opvang vol zit. Ik kom Goed. Als het hard waait, sluit de NS per ons op welk station in welke stad? Pas. Dat is in Almere. In welke stad moest de brandweer gisteren een glazenwasser bevrijden... die in zijn bakje op de achtste verdieping vastzat? Utrecht. Dat is in Amsterdam. Bij welk Groningsdorp is het waterschap zelfs begonnen... met het versterken van de dijk? Pas. Dat is Woltersum. Welke controversiële rapgroep bekend van de hit Me So Horny... komt weer bij elkaar? Pas. Dat is de Two Life Crew. Drie oppositiepartijen namen het initiatief... voor een nieuw natuurbeleid dat ze hoe noemen... Pas. Mooi Nederland. Uit welke plaats komt de man die verdacht wordt van het leveren van wapens en het voorbereiden van een kluiskraak? Amsterdam. Kapela aan de IJssel. Welke acteur is gisteren in besloten kring begraven op begraafplaats Zorgvliet in Amsterdam? Reum. Is goed. In welk land is door de senaat een wet aangenomen die het ontkennen van de armeense genocide strafbaar stelt? Frankrijk. Is goed. Welk PvdA europarlementslid gaat de EU-waarnemers leiden bij de presidentsverkiezing in Senegal? Pas. Als Thijs Berman, staatssecretaris Atsma gaat een onderzoek actualiseren naar hoe Nederlanders wat beleven. Pas. Vuurwerk. Patiënten in een Dorts ziekenhuis die niet gereanimeerd willen worden... dragen een polsbandje van welke kleur? Rood. Goed. Hoeveel euro zat in de portemonnee die een agent uit IJsselstein achterover had gedrukt? 150. Dat is goed. Welke snelweg werd gisteren gestremd? A50. Door een omgevallen bouwkraan, de A50. Ik, heb hem, ik begon hem te stellen in de knal. Um, dus die mogen we er officieel dan nog bijtellen. Dit is de A50 inderdaad, dat is goed. De vraag is, zijn het er genoeg voor de hoogste score van gisteren? En dat zijn het er niet, want het zijn er zeven. Je moest te vaak passen. Oh ja, jammer. 7 maal vijf is 35 ja. kom je op uit. Um, ja, dat is niet anders. Uh, je krijgt van ons de kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. Ja. Die kan je dan mee naar school nemen straks. Ja, precies. En je broodjes in doen. En um, nou ja, succes met alles wat je doet. Dankjewel. Tot ziens. Tot ziens. Uh, dat was uh, Sietke. Dan uh, verwijs ik u door naar uh, kwart over één. Want dan melden wij ons gewoon weer. En dan gaat het over de Rote Armee-fractie, de RAF. U weet dat wel, in de jaren 70 en 80 uh, veel gedoe in Duitsland natuurlijk over die, uh, over die raf. En nog steeds is Duitsland geobsedeerd door de Rote Armee-fractie. Hoe komt dat? Jacob Pekelder gaat het zometeen bij ons uitleggen, na het NOS Journaal. Ik geloof. ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Voor mij staat voorop dat uh, voor uh, een land als Nederland het uh, hebben van een sterke, weerbare euro een groot voordeel heeft. Wat er volgens mij gebeurt als wij zouden zeggen, nou dan redden we de euro maar niet, dan start Rutte die op aan in zijn zak en die gaat naar Brussel die zegt ja, sorry hoor. Maar de PvdA is de enige Sociaaldemocratische Partij in Europa die er niet voor is. En daarom heb ik geen meerderheid. Dus Nederland doet niet mee. Daarmee zie je de Partij van de Arbeid ook gewoon worstelen.